Goedemorgen, ik ben Dilke Teertschij. Dit is het nieuws van NOS op 3. Huisartsen komen vanmiddag in actie. Ze staan samen met praktijkmedewerkers op het Malieveld in Den Haag. De werkdruk is gigantisch, vindt ook Naomi van 34. Zij heeft haar eigen praktijk. Het zijn geen vijf dagen, 40 uur. Dat zijn gewoon 60 tot 80 uur die je draait met natuurlijk alle vergaderingen. Ik werk drie dagen in de week. En daarmee werk ik eigenlijk al fulltime met administratie, nascholingen, vergaderingen. In huisartsenpraktijken worden lange dagen gemaakt. En er komen avond, nacht en weekenddiensten. Nog eens bij. De werklast wordt alleen maar hoger omdat één op de drie huisartsen de komende jaren met pensioen gaat. Bij een raketaanval in de provincie Odessa in Oekraïne zijn minstens 14 mensen omgekomen. Het gebeurde toen een raket een flat raakte. Een andere aanval was in een resort. Hier raakten 30 mensen gewond. De politie heeft de grote cocaïne lijn van Curaçao naar Nederland opgerold. Er zijn invallen gedaan op 13 plekken, onder meer in Twente, IJmuiden en Amsterdam... Hoeveel kook er is gevonden, wil de politie nog niet zeggen. Er zijn zes mensen opgepakt. En op dit moment kun je je weer melden bij het UWV voor het stapbudget. Die duizend euro kun je gebruiken om je te laten bij- of omscholen. Lijkt dat je wat? Dan moet je er snel bij zijn. De vorige keren was het geld binnen een paar dagen op. Studenten in Delft willen hun wereldrecord terug. Dit weekend gaan ze proberen verder dan ooit te komen... met hun zelfgebouwde auto op waterstof. ding ziet er een beetje uit als een groot uitgevallen lichtfiets... vertelt student Thomas. Daar nou, zou je het misschien een beetje kunnen mee vergelijken? Ja, het is inderdaad een zo compact mogelijke, zo licht mogelijke... en ja, een hele erg dynamische uh, vorm voor een auto. Ze hadden het record vorig jaar ook al... maar toen kwam automerk Toyota en pakte het van ze af. Dus gaan ze er vanmiddag voor. Om vijf uur vertrekken wij uh, en dan... Gaan we proberen zo ver mogelijk te komen op één tank. Dus eigenlijk zonder bij te tanken. En wij hopen dan rond de zondag ongeveer klaar te zijn. Dat is een beetje de schatting dat dan de tank ongeveer leeg is. En het record staat op 1360 kilometer. Het weer, de zon breekt straks door. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zanvoort de zomer Dit is de zomer van ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Het weer is mooi, uh, de, de zee is schoon, denk ik. En uh, Charles is er. en. Goedemorgen, deze morgen. Goede Goedemorgen smorgen. deze morgen. Ja, deze morgen. Deze ja. morgens. Ja, ja, ja, Ik heb een beetje de pest in. Je hebt een beetje de ja, pest Ja, mijn huisarts in. staakt. Echt waar? Mijn huisarts staakt en ik had vanmorgen kiespijn. Ja. Oh, nee, toen ga ik naar mijn tante schoon. Ik zeg je, hoef jij het niet voor. Ja, nou, een misverstandje. Nou goed, maar mijn huisarts staat. Ja. Ongelooflijk. Waarom doen ze dat? Nou, hij heeft maar vier patiënten. Wat moet, moet je nou voor staken? Waar, waar, waar moet zomaar nou staken? Dat begrijp ik helemaal niet, joh. Ja, ik snap dat ook nog. Ik snap het allemaal niet. Nou, draai maar wat muziek, want ik moet even bijkomen. Oh, oh, oh, het is, uh, het is allemaal... En dat uh, ja. parkeren, dat parkeren. <laughs> nou ja, weet, weet je wat dat is? Er zijn uh, andere groeperingen, hele bevolkingsgroepen... die hier allemaal bezig zijn. Dus ik weet ja. niet of wij daar nog uh, aandacht aan moeten geven. We maken er een leuke show van. We hebben een hoop luisteraars in ieder geval. Ja, bap, bap, bam, bam. Er zit iemand die, uh, die zegt zelfs op haar werk uh, in uh, Loenen aan de vecht. Met oortjes in, stiekem te luisteren naar ons. Loenen aan de vecht. Wordt ja, daar ja, ook ja. al gevochten? Daar wordt ook gevochten. Oh. Als hij niet onder water staat tenminste. En Amerika is erbij, Canada is erbij. Gezellig. Vlading is erbij. Hello, is er bij. folks Hello. from Canada. Hello, Canadian. folks from yes, America. yes, yes. En voor de rest, uh, wat, ja, we doen lekker rustig aan dit uur. Uh, Twee uur hebben wij een, een gast, een mystery guest. Well, we noemen geen naam, dat die eerigheid. Wim, ik doe sowieso altijd rustig aan. Dat is ook wel zo. Nou, we gaan ons best doen. Hallo. Ha ha ha. Oh ja, natuurlijk. zo gelijk... Uh, gelij ja, als het maar de half de... zo lekker was. Hè? Ja, het was maar maar half lekker. Is nice, hè, zo lekker. Half zo'n ijs. Maar, uh, ja, maar volgens mij was, uh, was dat Herman Hermes of zo. Nee, nee want van Hummus, Hilmes... die, die zat allemaal met die melk bezig en zo. Oh, uh, no milk today. Ja, no milk today. En, uh, ja, maar ja. wel een gezellige plaat om mee te beginnen, Willem. Ja, ik denk, weet we, je wat? Te... Weet je wat, dacht ik? Laten we eens even gezellig beginnen, ja. dacht ik. Maar ik heb nog steeds een parkeerschok. Ja, Ik kom weer op de Tolweg binnen rijden, luisteraars. De Tolweg in Aalsmeer? Nee, de Tolweg in Zanto zand Santo Forto. Ja. zand ja, ja, ja. uh, daar, daar zie ik allemaal borden van verboden te parkeren... tot uh, ergens uh, de 8e juli of zo. Want ze zijn hier uh, ja, met de infrastructuur bezig. Oh. Uh, er zijn allemaal nieuwe parkeerplaatsen, denk ik, ik. Ik weet het allemaal niet. Maar okay. in ieder geval, je mag hier niet staan. Dan word je weggesleept. Dat, dat, dat staat er ook bij. Hier, en het Tolweg? Ja, ja, aan het Tolweg. Ik dacht vandaag... Weet je wat, ik ga vandaag met... Het is mooi weer. Ik ga vandaag met de huifkar, eteltje ervoor... Ja, maar, maar luisteraars, ja. daar willen, willen wij natuurlijk... dan toch wel aan meewerken om u te waarschuwen. Hè? Ja, Gewoon. Ja. 1 juli gaat het allemaal in met dat parkeren. En dan nou heb ik even gekeken, net aan de tolweg staat een parkeerautomaat. Ja. Uh, vond ik vandaag al een nieuw ding. Ja. En ik Is druk, die te koop? Ik, of? Druk, nou, ik weet niet, ah. maar ik druk op een knopje en wat staat er? 3,5 euro per uur. Dat betekent ja, 3,5 euro per uur. Uh, ik, wil op... niet, ik wil niet veel zeggen. Ik wil niet veel zeggen. En uh, ik bedoel dat ook eigenlijk helemaal niet uh, zoals ik het bedoel, ik bedoel ik eigenlijk wel. In Amsterdam schijnen dames die schijnen goedkoper te zijn. Is dat waar? Ja, net twee uur. Mag je, daar <laughs> mag je hem twee uur, twee uur parkeren en dan. Maar goed, ik leid uh, ja. ik weer helemaal de andere kant op. Uh, Zandvoort uh, heeft het, Zandvoort bruis en Zandvoort leeft. Ja. Alleen zijn we er blij mee. Ja, ja, nou, ja, ja ik, ik weet niet zo goed wat ik zeg moet, maar ik, ik moet wel zeggen, in Haarlem. Ja. Ben je allemaal aan de beurt, hoor. Als je daar gaat parkeren, dan uh, moet je dus een lening aangaan bij uh, een van de bekendste banken in Haarlem. Ja, dat is de uh, welke bank is dat? De bankverlening. De bankver... Ja, de bank. Ja, is het de bankverlening? Ja, de, de, ja, en daar parkeren ze je geld aan en dan uh, de bit kwijt. Een bit kwijt. Ja. Nou, maar je bent nu je ei kwijt. Voelt dat wat een stukje beter ja, nou. Ja, ik, ik nou? Ja, ik ben nou... Mijn adrenaline zakt nou weer een beetje. Wat? Mijn adrenaline... Ja, ik zie het. ligt bijna naast je stoel. Het ligt bijna naast mijn stoel. Ja, en, uh, uh, ja ik, ik hoop eigenlijk... En dat is misschien hoop die ook beantwoord zal worden... Dat jij weer wel een lekker stukje muziek opzet. Zo. Want ik weet het niet. Ik, ik zie, ik ik zie jouw niet. pijnzende gezicht. Ik zie, zie jou verwrongen ja. trekken om je mond en dan, dan betekent dat... Nou, weet je, ik zal heel eerlijk zeggen, ik had het nummer uh, Summer in the City staan, Maar ik durf het niet meer te draaien, ik durf het niet meer. Nee, ah, nee, ah, nee, nee. Ah, nee, ah, nee. Ah, doe maar wel. Ja, van, de, van Joe Cockert? Uh, ja, maar dan wordt hij iets anders. Zoeken we hem even op en draaien we straks even. Dat ja, dat is goed. Oké. Okay. Deze meneer was ook een huisarts, wist je dat? Jerry? Ja, Jerry was ook huisarts. Ja, en wat deed, hij wat nou, deed hij Voornamelijk dan? met, hij werkt niet met pacemakers. Dus als je, als je dus iets uh, aan je hart had of zo... Dan, dan, <laughs> wat <laughs> slecht. <laughs> ja, het is echt gebeurd. Hij, de, de, pacemakers, dat was zijn specialiteit van Jerry. Nou, als je maar, naar de tekst luistert, dan zingt hij... hij zingt, pacemakers zingt hij niet, Space zingt hij. Heb ik gehoord. Oh, is dat zo? Dacht ik. Oh, nou, heb ik niet opgevangen. Maar goed, jij bent wat scherper wat uh, het gehoor betreft. Wat zeg je? Ik ben zo'n doof als een kwartel. Ja, nee, Zijn dat... kwartels eigenlijk doof? Want dat is een, een uitdrukking. Nou, dan heb, maar... ik, heb ik nieuws voor je. Het schijnt dat kwartels niet eens oortjes hebben. Is dat wel? Ja, dat hebben ze niet. Wel eens navel. Weet want, jij... Ik bedoel, ze moeten wel eens in een gaffeltje kunnen Even slapen, er, het, het, het raadsel van de ochtend, ochtendfilm. Weet oh. jij waar ik van de week ben geweest? Weet jij waar ik van de week ben geweest? Maar ik mag, ik reclame wat... maken? mag ik reclame maken? Dat ik, uh, het is een gok, hè? maar uh, is het, het is misschien reclame. Ik weet het niet zeker. Nee. Maar het is reclame. Maar mag ik misschien zeggen waar je geweest bent? Ja, dat mag jij. Kim Holland? N nee, oh. nee, nee, die was me te de duur. Oh, nee. Dan kun je voor parkeren, voor de geld. ja. <laughs> ja. In, in Zandvoort, onder andere. Ja, maar waar ben je geweest? Nee, nou, ja. dat, dat is, was zo'n spannende ervaring. Paleis het Lo, Apeldoorn. In Apeldoorn. Echt waar? Daar ben ik echt geweest, ja. En eh, daar Om? heb ik. Een, nou ja, ja ik wil gewoon een bij Willemientje op bezoek. Maar Wie? dat was er niet hoor. Die is er niet meer, hè, Willemina. Die is al een tijdje overleden hoor. Er is een Nederlandse pepermunt van gemaakt, toch? Maar die koets waarin zij dus uh, lag opgebaard. In, ja. en, en dat gebeurde allemaal in Delft, hè? dat weet je nog, hè? Ja, ja, bij de grote kerk. Ja. ja. Nou, die koets die staat in de stallen, in de koninklijke stallen in, in, uh, bij het Paleis het Loo. staat een prachtig groot uh, wit rijtuig mm -hmm. met de Nederlandse vlag. En dat is de koets waar Wilhelmina in vervoerd is naar haar laatste rustplaats. Maar wat zo leuk is van het paleis Het Lo, is die tuin ook erbij. Dat, ja. is wel, ja, dat is zo fantastisch mooi. Dat lijkt een beetje op Versailles. Dat op is de, Op Versailles in Frankrijk. La France, Versailles. Ja. Oui ja. Nee, Versailles. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, die tuin. Allemaal, met allemaal van die, van die, van die mozaïekvormige uh, uh, hagen. Prachtige fonteinen. Wereldbollen. Wereldbollen? wereldbollen. wereldbollen. Ja, weer, grote wereldbollen. Waarom? Ja, weet ik veel. Wereldbollen. Wereldbollen. Ja. En je kan ook het, het, het dak van het paleis mag je ook op. Ga jij maar het dak op? Dat werd meteen tegen hem gezegd. Ga jij nou maar het dak op? Ja, Maar wat zijn die bedoeld voor die dakdekkers die... Uh... Nee, geen dakdekkers willen. Nee. Okay, okay. Maar het wordt, nog, het wordt nog gerenoveerd. Want de, de, de, de zuidkant van het paleis... staat nog helemaal in de steigers enzovoort. En, en ook de, de, het, het stuk grond wat daarvoor ligt. Dus de, aan de zuidkant, dat is nog helemaal... Uh, ja, met graafwerktuigen en om alles maar op. Dat, dat is niet vrij om te bewonderen nu. Maar die andere kant, dat is. Maar echt is het niet zo dat het opengesteld is voor vluchtelingen? Voor Kroatische vluchtelingen? Nee, ik ben toch ook een beetje vluchteling? Goh. Ik voel me eigenlijk in Nederland voel ik me eigenlijk op het moment voel ik me gewoon een vluchteling. Het ja, maar je schiet, schiet meteen ook meteen. Ja, maar heel misschien, misschien uh, uh, zou het helpen als jij gewoon je rekeningen betaalt, belastingen en zo en uh, ja, maar dat parkeerbonnen is het nou in zo. Ja. Luister naar nou, Willem, dat is het. Nou juist. Ik, ik kan mijn rekening niet meer betalen, want oh, jongen, dat... door, door, door de hoge energielasten. En de... Ja. Ja. Ja, nou nee, maar, heb jij gisteren ja. het debat gevolgd, Willem, in de Ja, ik heb er een half uur in gezeten en uh, ik dacht bij mezelf: Nou, mijn vingertjes beginnen nu te rimpelen, laat ik hem maar uitgaan. Nee. Oh, dat bad. Ja, het is weer een ander bad. Oh, het Ik heb anders. het over het D-bad. Van? De Tweede Kamer. Over? Over. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, mijn moeder had vroeger uh, uh, uh, uh, zon, zo'n trapnaaimachine ja. en had ze stof. Mijn vader kocht dan stof ja. om, om babykleertjes te maken. Yes. En zij had dan zo'n naaimachine en dan stikte zij de stof. Oh, Dus die heeft een stikstof geproduceerd, mijn moeder vroeg. Dat wil je niet weten. Nou, daar is nog nooit iemand slechter van geworden. Nee, ik geloof ja, Die kindertjes ook. liepen allemaal prachtig en in de kleertjes liepen ze allemaal rond. Dankzij met de stikstof van mijn moeder. Mijn, uh, mijn moeder had een, een, uh, een naaimachine, dus een hele moderne. Ze was ook een trap, uh, trapnaaimachine. naaimachine. Mm. Ja. Uh, dat ding dat was uh, altijd kapot. Ja. En dan gaf er een trap tegenaan. En dan hoorde, hoor je die naam misschien nog gewoon vloeken. Hoor. God, nog een uur door weer een stuk. Uh, en allerlei, allerlei berichtjes binnen te krijgen via ja. ja, een en zo. En, uh, ja. en uh, men heeft uh, alleen de opmerking al gemaakt, stikstof. met ja. een boel smileys erachter. Dus uh, of het wordt niet goed begrepen of... Uh, ja. Ja, ja, maar ik, wat vind jij van de hele discussie overigens? Ben je een wappie of niet? Nee, ik ben een boer. Je bent een boer? Ik kom, ja, ik kom, ik kom uit de provincie. Ik ben een boer <laughs> en, en ik weet nog, we op de trekker. Ik weet nog, maar jongens, geheim je er al voor werkelijk. <laughs> Zo. Ja, nee, maar wat, wat vind je van de discussie hier, Willem? Want uh, geloof jij in, in, in je hele. Uh, uh, ja, uh, Hoe moet nou. ik dat? Dat nou. onderzoek wat heeft plaatsgevonden naar ja. ja, Nou ja, ik, ik, ik weet het niet. Als je de cijfers moet geloven, dan, dan ligt het grootste gedeelte bij de boeren. Maar ja, goed. Uh, we wonen in Zandvoort. Met al die parkeerplaatsen, weet je wel. En zo. En, uh, ja. Um, we wonen dicht bij Schiphol. Ja. Als je Welle, ziet licht, wat daar de lucht schip, in gaat. Ja, allemaal stikstof, hè, geloof ik. En dat bedoel ik. Alleen maar stikstof, hè? Nee, nee ook passagiers. Die mogen ook Oh, mee. die mogen ook Ja, daar moeten ze wel voor betalen, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, daar denk ik bij mezelf van... Uh, jongens, jongens, jongens. Denk ik dan. Uh, ja. ja. Ik ben niet deskundig nee, maar, wat om nou zo... echt te zeggen van... van uh, hun hebben gelijk. Maar wat er nu allemaal gebeurt... Dus... Wat, wat ik zo vreemd vind, dat in het ene land... Da daar zijn bepaalde normen van kracht. Bijvoorbeeld Duitsland. Ja. Het schijnt allemaal veel milder te zijn. ja. En in Nederland is dan weer, nou ja, dat weten we allemaal. Er staat heel Nederland voor op zijn kop, zo langzamerhand. En, en België, daar is ook het een en ander aan de hand. Maar wel, die hebben wel een hele stoere minister. hè? Die, die, die dame, die, die gaat gewoon, die, die, zoekt, die zoekt de boeren op. Ja. Die gaat gewoon de confrontatie aan. Die is niet bang. Die nee, dame. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, dat heb je verkeerd gelezen. In het artikel waar dat in stond, ze gingen naar de boeren, ze gingen naar de Boerenbond. De Boerenbond? Ja, een soort tuincentrum is dat. Oh, ja. waar is dat? Uh, in Brussel? In Brussel. Uh, ja, Brussel. In Parijs. Uh, die dingen zitten overal natuurlijk. Oké. Okay. Uh, ja. Maar ik heb eens, uh, ik heb eens even gekeken. Wat verschil is tussen Duitse koeien en bijvoorbeeld een Nederlandse koeien. Want er zit wel degelijk verschil in. Het schijnt ja. dat Nederlandse koeien, die zijn trager dan Duitse koeien. En doordat ze trager zijn, Poep hebben ze meer stikstof. Ja. ja, poepen ze langer. Ja, precies. Want als je bijvoorbeeld een... ja... Uh, zo, nou, het lucht in ieder geval op. Uh, dat maakt mij allemaal niet zo veel uit. Sjoe, de hele studio vol met stikstof. Ja, dat geeft geef, geef Doekje van tafel drie, alsjeblieft. Dank u. Um, ja. Wat ik dus wil zeggen, als je dus, uh, luistert naar het geluid van een Nederlandse koe... daar is een moe... Boe, de Nederlandse koe. Een Duitse koe uh, gaat wat anders. Dat is boe. Ja, veel korter natuurlijk. <laughs> a little rat a suicide. Kick it in the head when he was 25. Speed Don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes with marks and spots. And Freddy's got spots from ripping up the side. From his face, Vision man is crazy, Sam with juvenile delinquent wreck It's a real mean team, but we can love Oh yes, we can love And my brother's back at home with his Beatles and his Stones We never got it off on that revolution stuff What a drag, too many snacks and I drunk a lot of wine and I'm feeling fine Ja, maar de hoepel. Ja. Ja, allemaal, allemaal jonge doets, hè? Allemaal jonge doets. Wat zijn doets eigenlijk? Doets uh, uh, zijn... Uh... Is doet uh, doets stielemans? Oh, nee, dat is doets. Dat is weer wat dat anders. Dat is stielemans. Een man met... Uh, met uh... Nee, en ja, de mondharmonica. Ja. Mondharmonica. Ja. Wie oud oh, is André van Duin? deden. dat is de mondharmonica. Toch? Wie? Ja, André van Duin. André van Duin. ja. ja. ja. ja. Hé, hey, ja. luister Willem. ja. Luister, hier, ja, ja. Ja. Ik vind, mag ik jou een complimentje geven? Waarom? Ja, dat, dat vind ik zo leuk, zo gezellig. Op de vrijdagochtend, de 1 juli. De 1e juli. De eerste eerste juli. Ik, ik vind dat die muziek die jij weer draait, jongen, daar, daar vrolijk ik weer helemaal van op. Ja, ja, dat, ja, dat, ja ik blijf dat toch uh, het betere genre vinden. Ja. ja. ja, ja, ja. Want ja. De, de muziek van nu, hè, van nu ja. met al die rap en zo... Johnny Rap, die voetballer, die, die rept de hele dag door natuurlijk. En wat dacht je van Johnny Depp? Ja, dat is, jo. die dept de hele dag. Ja, dat dus dat als je dip, het warm dip, hebt, dip, dan dept hij jou of bijvoorbeeld Johnny. Wie? Johnny Depp. Johnny Depp, ja. Dat ja. is toch ook de man die, van de Pirates of the Caribbean? Die, uh, ja, ja. Nee, dat is uh, Jack Sperm. Jack... Jack. Sperma? Nee, <lacht> hoe heet die man nou? <lacht> nou, we maken er gewoon een luisteraarsprogramma. Beste luisteraarsprogramma. Sparrow, Sparrow. Oh, Jack, Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Ja, die heb ik, die heb ik in, uh, in Disney. In ja. Amerika liep zo'n figurant rond. En die man die leed er echt precies op, joh. Echt ik waar? ik schrok me rood, joh. Ik denk, er komt een piraat aan. Echt. Ik ben, ja. hele, ik ben gevlucht toen, hoor. Ja, nee, nee, nee, nee. Nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. pak ik uit, dan moest ik weer 80 dollar betalen om er weer in te komen. Dat was, dat was even minder, natuurlijk. Ja, nee, nee, nee. Hé, maar ik heb een verzoekje. En ik vind het een heel leuk verzoekje. Dan is je zeker om gevraagd. Waarschijnlijk wel. Ja. En het is, omdat het nogal actueel is, een beetje actueel. Je hoort er niet zoveel over, maar... Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Waar blijven jullie toch? Harm komt er ook aan. Hij staat nog op de trap. Samen hebben we meegezongen met... All the young dudes. Goed. All the young dudes. So anyway, ik draai gewoon... De microfoon maar even dicht, want... Ja hoor, er is, joh. Jonge, jonge, jonge. Met dat puinop ja, is het toch weer. Nou, ik draai in ieder geval eventjes je dat, uh, dat verzoekje willen. eventjes van... Uh, Willem, mag uh, ja. je parkeren buiten? Ja hoor, zet hem maar... Uh, zet, ik heb mijn Fiat Panda heb ik bij me vandaag. Oh. Mijn Fiat Panda. oh. Zet hem onder de trap. Zal ik doen? Ja. Nou, nou ik voel weer die psychische moeheid opkomen die we nou onder druk We gaan even een kopje koffie in. Ja, doe maar. En dan ga ik eindelijk dat verzoekje eens een keer terug, draaien. Tjonge, Daar, Tjonge, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, heb dat, dat hebben wij weer. Krijgen we ineens bezoek, komen ze zomaar binnen. Sorry. In Verbollen, doe je gewoon die ja, ze zijn dan de, zijn ze in de keuken. Ja, ze zijn ja, in de keuken volgens de keuken, mij. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, het is wel een lekker stel, hè, toch? Ja. Ik vind het wel gezellig dat ze komen, toch? Werkelijk, het is, ja... Hé, hey, wat, wat heb je nou weer.? Uh, je had iets over een boerderij of zo? Ja, een verzoekplaatje. Nou, ik, weet je wat? Ik start er gewoon in. Uh, voor uh, alle pro's en contra's. Ja. Zolang we maar weten waar we allemaal mee bezig zijn. Dat is het enige wat ik te zeg. Denk ik. Of niet? Ja, ah, Jawel! I'm all Ik was eens op een boerderij, ik was een dagje uit En ik speelde met mijn fluit Het kostte mij geen duit ah, ah. Toen ik door de poort heen liep, riep iedereen mij toe Ja, zelfs de struise boerenmeet, riep rustig, doedeloe En al de kleine biggen knarden gauw, de kat miauw, de hond wauw wau. Iedereen die was er blij, op de boerderij ZOLO De kleine biggen knorde gauw De kat miauw Miauw! Miauw! De hond wauw wauw Iedereen die was zo blij Op de boerderij Ja de vogeltjes met hun gefluit De geit ook luid, De een die kwaakt Iedereen die kwaakt op de boerderij, de boer voedt zijn kippen. En de meid die molkt de stier. Ik zie het hier wel zitten, ik spring op de bak. De koe roept boe. De kip roept ook. De stier ook geheet. Iedereen die vast blij op de boerderij. We gaan we weer jongens. Onze vriend Sjaak Kloes. Sjaak Kloes, heel ja. goed voor jou. Ja. Alleen ik, dat dat plaatje opgenomen werd, dat weet ik nog. Toen kwamen ze de studie uit, toen waren ze helemaal dizzy van de, sti, van, van, van de stikstof. Helemaal dizzy waren ze toen. De Sticky Band. De, nee, nee, de, de Dizzy Bands Band. Ze, ze werden de Dizzy men's Band, omdat ze helemaal dizzy waren van de stikstof. Ja. Maar wat leuk is om te melden, ik heb nog met Sjaak, eh, diverse malen met Ruud Janssen samen, een repertoire van Joe Cocker gespeeld. Wat, wat, en Chicago, uh, hoe heet het? Uh, spin, het zijn wel spin, een heleboel namen in één keer, hoor. Ja, maar je weet wel waar Chicago ligt. Chicago, ja, de achterstapborst. Bij Ach, ons. Ja, ja. bij Bunschoten. Ja, Bunschoten ja. ja. ja. en Stapborst. ja, Chicago, uh, uh, dat was natuurlijk ook een geweldige band. En die hadden een mooi nummer en dat heette Spinning Wheel. Ja. En dan kom je toch weer in de buurt van die stikshof. Want ja, Als je te werd... hard spint wel. Als je te hard spint. Ja. En wat spin jij de, voor muziek? Eh... Nou, um, ik kreeg gelijk weer een berichtje van over een aanleiding van de nummer. Van, het uh, is van, dus weer een gezellige bende bij jullie. Uh, we zitten hier op het strand van Zandvoort. Ik hoop dat je de auto geparkeerd hebt, zeg maar. Dat je hem 3,5 euro per uur hier in de, in, op de tolweg. 3,5 euro per Luisteraars, hoort u mij? 3,5 euro per uur. Ik wil hier geen, geen thema. Je, je loopt hier leeg gaad, in maar, Zandvoort. Je ja. loopt hier helemaal leeg. Maar er werd dus gevraagd om... Uh, uh, heb je ook een, uh, een, een Nederlandstalig leuk liedje voor mensen die op het strand liggen? Nou, ik ben even een kijker geweest in de doos van Pandora. En uh, ja, ik kwam trouwens ook die fietssteren die jij kwijt was. Oh, en uh, nou ja, dit is hem In een heel klein dorpje Aan de Middellandse Zee Daar is er een avond Een Evaatje Want alle kleren Die zijn er taboe En dat zegt Thomas Kom je. ja ja ja Thomas ja, ja. Nog... Schaki ken Ome je dat ja ja nou achteraf ken ik het nummer ja ja ja dat aan is het nummer uh, dat, de, is van de groep de Praatpalen de Praatpalen aan de Middellandse Zee he. ik kwam met nummer tegen en denk nou misschien is dat die gelerenheid bent van de ANVB je weet het niet hè hallo we zijn hebben allebei koffie gehad we zijn weer binnen <lacht> gezellig hoor, Wim ja. je draait weer lekkere muziek Komt in de keuken horen echt waar ja, ja dat klopt de radio kan hem. nog hem. hem. zit even op de wc die produceert even wat stikstof. Wat <laughs> oh, jongens, jong, no, is... jongens. Nou, jongens, maak een grapje hoor. Hallo, daar ben ik weer, hè? dat ben ik kwijt. Ja, je moet af en toe eventjes ontluchten. luchten, Zo gaat dat. Ja, zo gaat dat, hè? Zeg Wim, wat leuk met. Ja, ik, mama zei het al, de muziek vind ik heerlijk hoor. vanmorgen. Ja, vindt de muziek fijn? Ja, zaken met hele zaken op het Middellandse Zee, hè? Ja, ja, ja, ja. Bestaat dat naakstrand hier nog eigenlijk? Uh, daar kan ik helaas geen mededeling over doen. Maar uh, uh, ja, ja het, het is er wel, maar het is er ook niet. Maar dat is in verband met. Uh, eerder was het zo'n naakstrand, heel veel toeristen uh, noem je dat. Uh, geen ramptoerisme heet het anders, he. nu dis, toeristen heet het dan. Ja. Uh, maar dat is nu afgelopen. Dat is oh, wat meer. jammer. Ja, parkeergeld, hè. Ik, oh ja, 3,5 euro per uur euro heb ik in de op de tolweg. Maar daar, aan de boulevard is het waarschijnlijk nog duurder, hè? Nee, volgens mij is daar zelfs wat goedkoper. Weet je dat nou? Ja, dat dacht ik wel. Hoe maar. kan dat nou? Want uh, uh, daar komen toch de meeste auto's te staan? En campers? Ja, dat klopt, maar er liggen in asfalt. Oh, er liggen geen van. Nee, dat is transant. Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja. Ze hebben nou. drie keer een Duitse BMW eruit moeten trekken. Dus, uh, I, oh, ja. Ja, ja. ja. Maar uh, goed, wat uh, leuk dat jullie er zijn trouwens. Ja, want, uh, graag ja. gedaan, Willem. Graag ja. gedaan. Maar ik, uh, mag ik wel uh, misschien hebben jullie er wel iets van gehoord. Uh, misschien ook niet, dat, dat weet ik dus niet. Maar het schijnt, het schijnt dat... Uh, dat er een. Zie de maan schijnen door de bomen. Hier in huizen uh, zwaait de wind. onder oh, dat, nee, dat is een andere tijd dat van het jaar. is een andere he? tijd van het jaar. In december, heb je weer van die snoepjes geproefd met die, met die smileys erop? Met die blauwe smurfjes ja. erop? Ja, he, ja dat weet ik. Maar uh, waar ik naartoe wil, dat is eigenlijk. Er is een. Uh, uh, iemand die heeft weer bedacht om uh, Mama, het lied van Zandvoort. Ja. Ja. om dat ding een nieuw leven in te blazen... een nieuw lied over Zandvoort. Maar heb jij er iets over gehoord of niet? Nee, nee, nee. ik heb er niets over gehoord. Maar, uh, nou maar, hoor ik toch weinig hoor. Dat heeft mijn gehoor is... Uh, laat me een beetje in de steek laten staan. Ja, ja. Maar um, en, en, ik, ik hoorde dat. Ja, en, jij hoorde en dat. En ik heb een, proef, een proefversie gehoord. En uh, het is dat ik... Uh, ik ben ook nu Dist in huis natuurlijk. Anders zakte mij de broek ook van de Cond af. Ik hoorde dat en ik dacht bij mezelf... jongens... Dit nummer kunnen we ook anders maken. Dus ik ben in mijn dingetje gekropen, in mijn bubbel, met mijn mengtafeltje. En ik heb er maar wat van gemaakt. Zo. Live gespeeld. In is gezellig, 3,50 per uur, luisteraars. 350, 3,50 per uur per parkeren per uur. hier. Is dat inclusief consumptie? 3,50 per uur. Ik kan het niet genoeg zeggen. Nee, nee. zit nee, nou nee. al een 80 euro bij elkaar. Hè? 80 euro bij elkaar. Ja, dat is, dat is wel zo. Eh, ja. uh, Willem, ja. vind je het leuk om eens een gedicht van eigen hand te horen? Um, ik heb, dat, ligt er, dat ligt er aan, want het ik weet met, natuurlijk niet. Het heeft ook met strand te maken. Het Wat? heeft met het strand, het sluit aan op jouw vorige liedje. Van zand oh. wordt aan de zee. En dan wil jij dan natuurlijk dat ik even achter de piano kraap of zo. Ja, doe dat even. Nee. Nou, momentje dan. Een zwoele nacht op het strand. Allebei een beetje verbrand. Lekker lang uit in het zand. Je nergens voor schamen. Ah, je doet het toch samen. Schaduwen sluipen voorbij. Geen kuil om ons heen is nog vrij. Maar niemand let op het getij. Je schiet door je remmen, Willem. Nou, en dan wordt het zwemmen. Ja. te zoenen in de vloed. Kijk, daar drijf je ondergoed. En je broek met alle poed in de zee. te zoenen in de vloed. Tot je snel naar boven moet. Want wanneer je dat niet doet, haha, nou dan spoel je mee. Lekker dicht tegen je aan. En we laten ons helemaal gaan. Liefdespel bij volle maan. Ontstuimige kussen. De zee komt je blussen. Nou, dat is Fantastisch, hè? Ja, maar dit is... Eigenlijk net uh, Joost van der Vondel, die kwam een boer tegen. Weer die boer, hè? En toen? Ze zegt, die boer, ik ken ook Rijn... En toen? Toen zei Joost van de Wondel, laat horen dan. Toen zei, boer, mijn vinger diep in je kont. Huh? Toen, zegt, toen zegt Joost van de Wondel, dat rijmt niet. Toen zei die boer, nee, maar dat dicht wel. <laughs> god, god, god. Wat moet ik hier nou mee? Nou, goed. Maar dit, was, maar dit was echt van je eigen hand, dit? Dit was, ja. Ik heb ooit een liedje gemaakt, Zoutenzoen in de Vloed. Uh, Peter Seun, dat is de, de man achter Vrizzel Zizzle. Ja, ja, ja. ja. Uh, die, die heeft daar ooit een melodie uh, van gemaakt. Uh, ze wilde dat liedje ook opnemen, maar door allerlei omstandigheden is dat niet doorgegaan. Nee. Is wel jammer, daar heeft Nederland wel een hoop mee gemist ook hoor. Met Frizzel, Sizzel? Nee, Ach, ja, ook. Ook? Oh. Ja, ja. leuke meiden om te zien inderdaad, Willem. Ja, leuke meiden. Ik heb veel liever leuke ja. jongens. Wat ah, is dat joh, nou weer allemaal het. voor gezeur over meiden? Frizzel, Sissel. Wat stelt het voor? Ik heb liever de Brattahoed of Men? De wie? De Brattahoed of Men? De wie? De Bradenhoed of Man, Mijn ja. zoon is zo op de Brotherhood of Man. Hij heeft de hele kamer volhangen met posters van de Brotherhood of Man. Oh. Ja. En ja, die jongens zien het best wel apertijdelijk uit. Moet ik eerlijk zeggen hoor. Ja. Ook voor een moeilijk is dat wel aanstotelijk. Ja. Maar uh, mm -hmm. de Brotherhood of Man, Die hebben dat uh, Young Man toch. Die staat, of, dat, uh, young oh nee. Man? Dat zijn weer andere jongens hè. Die Young, die young Man. Ja la la la la la Ja maar Young Man. Wie zijn dat nog Oh, Nou dat zijn, dat zijn die, die, die, die The village people is daar. Oh, de village people. Oh ja, Willem je, wil, Zeg het even tegen Harm. want hij is echt in de war met de village people. Want daar gaan al die posters op zijn kamer ja, van. Ja, dat is het, dat is het. Ja, dat weet ik wel. maar houd er dan nou maar over op. Want hey, ik. Joe. to, find place, imagine, He to me. It's a great place to get space We drove for miles and the road was wet Our backs were hot and the engines wet We had to check with a ready face How to reach that far out place the sky We gaan van het ene in het ander. En, ja, en daar moet ik toch even aan wennen. Zeker met het weer natuurlijk. Ja, weer de Disney band, eh, Willem, toch? Hoe, hoe weet jij dat? Ja, dat draai ik zomaar. Ja, nee, dat is... Dat ik gok is. het eigenlijk. Ja, ik denk... Weet je en wat? gokken is eigenlijk het uit en boze. Hè? Er, wordt, er wordt voor gewaarschuwd. Hè? Dat al die voetballers die uh, reclame maken voor gokken. Ja. Heb je het gevolgd? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. We moeten niet gokken. We gokken ook op mooi weer in het weekend, luisteraars. Want, Willem, laat eens wat horen. Het flinke regen en onweersbuien werd gisteravond de warme lucht uit ons land verdreven. Met jullie op de kalender zijn de neerslagkansen komende tijd op een enkele bui na voorlopig klein. Nou, dat is goed nieuws, Willem. Ik ben er heel blij mee. Uh, thermisch, dat is weer een, een andere uh, luxe kreet. Thermisch uh, zal er echter sprake zijn van een gematigd warm zomerweer. Vanochtend uh, het, heeft u kunnen waarnemen. Er kwam de zon steeds uh, op meer plaatsen tevoorschijn. Maar wacht even, dat kan nooit. Hij kan nooit op meerdere plaatsen tegelijk tevoorschijn komen. Ja, er gingen meer wolken weg. Die zon is eigenlijk altijd aanwezig. Die werd even geparkeerd, zeg maar. Het, het is een misverstand eigenlijk. Mm -hmm. De mensen denken dat de zon er niet is. Maar die is er wel. Maar die wolken zitten er dan voor. Yeah. Dat is gewoon de technische uitleg van het geheel. Ja. Nou, uh, uh, vloggen dus steeds op meer plaatsen de zon. Mm -hmm. uh, verder is het droog. Maar Ach. tegen het einde van de ochtend neemt uh, in het westen... de ons op een bui toe. 3,50 uh, uh, euro vijftig per uur hè, parkeren. Ik geef het even tussendoor. De wind, de wind waait uit het zuidwesten en is bovendien uh, boven het land matig en langs de uh, kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag valt er met uitzondering van het zuiden en oosten plaatselijk een bui. Voor de rest wisselen zon, stapelwolken elkaar af en de middagtemperaturen komen uit op zo'n 20 graden. Dat nou, is best wel comfortabel. Het moet niet te heet zijn, het moet niet te koud zijn, maar precies ertussenin. Dat nou, is met 20 graden het geval, luisteraars. Ja. Dat is een paar graden beneden uh, uh, uh, uh, het langjarig gemiddelde voor begin juli. Julij, moet ik zeggen. Uh, de, de, de, de, waar, waarom, waarom zeg ik juli? Nou ja, dan anders denken de mensen dat ik juni zeg. Ja, maar je spreekt er maar gewoon, ik... je spreekt er gewoon ah, algemeen beschaafd Nederlands, zoals ik. Zo is dat. Ja. Ja. De zuidwestenwind is matig aan de kust... en op het IJssel en Markenmeer is de wind vrij krachtig tot krachtig. En dan praat ik over windkracht 5 tot 6. Vanavond nacht, dan wordt het over het algemeen tamelijk helder. Er is de buienkans zeker in de nacht gering... Nou ja, dan liggen we toch te slapen, dus daar hebben we er ook geen erger in. Tenzij je nachtdienst hebt. Heb jij nachtdienst, Willem? Of... Um, alleen s'nachts. De temperatuur zakt naar een graad of uh, even spieken. Een graad op of hey, hè? elf? Dat is wel koud. Dat is best, best wel koud. koud. De naar zuid draaiende wind is in het middenland zwak en aan de kust en op het IJsselmeer matig. Ja. En dan zaterdag. Ja, ja, ja. Applaus voor zaterdag, want dan is het aanvankelijk zonnig. Heel goed. Ja. Ze, blijven, ze blijven klappen hè, over zaterdag. Dan ja, sorry, is het nee, aanvankelijk nee, nee, zonnig. En in het zuiden en het midden sorry. verschijnen echter enkele wolkenvelden. Vervolgens wisselen tijdens de middag de zon en de wolken elkaar af. En, maar het blijft wel droog. Dat is wel weer goed om te melden. Ja. Hooguit valt er s ochtends in de kop van Noord-Holland. En hier in het, westen, uh, in het westelijk Waddengebied, dus dat is je ook niet in Zandvoort, nee. 3,50 per uur, hè, weet je. <lacht> Om het wat te noemen, ja. Nog een hey. buitje. Kassakoopje. Uh, de maximum temperatuur ligt tussen de koele 19 graden op de Wadden. en ja. in totaal 25 graden in het zuiden van Limburg. Limburg. Limburg. Limburg. Ja. Uh, de wind draait uh, naar het zuidwesten, is matig. en aan de kust. Op het ijsselmeer eh, is hij dan ook vrij krachtig. De dagen daarna. Willem, de dagen daarna. En dan is, en dan, is, dan heb ik het over zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag enzovoort. Ja, ja. Dan is het meestal droog en dan ziet, er, ziet het er zonnig uit. Lekker, lekker zonnig weer, gewoon lekker zomerweer. Met de westelijke tot noordwestelijke stroming wordt echt minder warme lucht aangevoerd. Over het algemeen ligt de maximum temperatuur zo rond de 21 graden. 21 graden. 21 graden, Willem. Lekker. Ja, kano lekker. Kano weer is het. Lekker kano weer, het is, jongen. Het is kano weer, Het is kano weer. Of een kano ja, weer. Ja, een kano bij de koffie zou ook wel lekker zijn. Wel ja. handen... de koek. Ja. ja, ook nog. Ja, ja. ja. De, ja luister, we, krijgen, we krijgen een gast in de studio. We dus dus daar moeten even uur. aandacht aan besteden. Heb je nog een stukje muziek, Willem? Want ik heb, ik ik al... heb ja, dat, dat heb ik vast nog wel. Het is ik ook alweer heb... bijna 11 uur. Ja, maar, ja het, het schiet er wel op de tijd, hè? Waarom ga je uit? Ik vind de tijd heel erg snel gaan vanmorgen. Warm ja, uh, uh, uh, eens, schenk je even wat koffie in? Zal ik doen, mama, ik kom er zo aan. Shall I tell Guess I've got everything I need. I wouldn't ask for more. There's no. wordt Mac, geweldig mooi nummer. We kunnen er nog eentje draaien en uh, dat gaan we dan doen voor de. Voor de... Ja, we beginnen gewoon even opnieuw. Ik snap het, ik snap het. Heb jij die gasten? Wat, wat betalen, zeg je, je, je kan er nog maar eentje draaien? Ja, oh. We hebben nog een hele uur te gaan. Ja, nee, voor dit uur. Over oh, dit. Voor dit uur. Oh, misverstand. Het zijn verloren woorden. We hebben een speciale gast straks. Mm -hmm. Ja, ja, ja, ja. Gaan we nog niet verklaren? Anoniempje, Erik heet hij. The the fight for freedom.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 We gaan in die ren, die nummers worden steeds korter joh. Nou, nog eentje dan. <laughs>